Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste vergadering van het nieuwe kabinet is soepel verlopen. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS. In de oprichtingsvergadering is de definitieve taakverdeling vastgelegd. Bij eerdere kabinetten leidde dat wel eens tot discussie... maar nu was er vooraf al veel afgesproken. D66-leider Jette sprak afgelopen week al... met alle nieuwe ministers en staatssecretarissen. Vanochtend overhandigde hij zijn verslag... aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het kabinet, met Jette als premier, wordt maandag officieel beëdigd. Daarna volgt de bordesfoto en de eerste ministerraad. De politie heeft op het station van Amersfoort... een man met een vuurwapen uit de trein gehaald. Hij was wel rustig en werkte mee en is naar het politiebureau gebracht. Daar wordt ook het wapen onderzocht. De andere reizigers moesten ook even de trein uit... maar konden binnen een kwartier weer verder. Bij een grenscontrole in het havengebied van Vlaardingen zijn zes verstekelingen gevonden, onder wie één minderjarige. Het gaat om mensen uit Afghanistan en Irak. Ze zaten in de trailer van een vrachtwagen en werden ontdekt door een politiehond. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden voor mensensmokkel. De zes verstekelingen zijn ook opgepakt. De Nederlandse viermansbob van stuurman Dave Wesselink staat op de dertiende plaats... na de eerste twee runs op de baan in Cortina Danpezo. In de eerste run zette het viertal de twintigste tijd neer. De tweede run ging beter en leverde de tiende tijd op. In de tussenstand staat, staan Duitse teams op plek 1, 2 en 3. Wesselink en zijn team verschijnen morgenochtend weer op de baan voor de derde en vierde run.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 Yeah. Ooh, so girl, if you talk like you want, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart. If I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, you gotta get down. You know what to do. Dat was je goed opgevallen, Richard, dat ik hem vorige week ook gedraaid had. Ja. Ja. Zo'n lekkere platen. De nieuwe zin van Bruno Mars hier op de radio met I Just Mights. Het tweede uur weer van Zandvoort op zaterdag. De Mars start houden we uiteraard in de gaten op televisie. En uh, mochten we aan het einde komen. En uh, we hebben net even een gaatje in deze uitzending. Uh, laten we de luisteraars meegenieten. Gaan we hem live Verslaan. zeker weten ja. en we hebben nog meer uh, leuke dingen want Arno is net uh, binnengekomen ja we hebben een uh, gast Arno als je even de microfoon pakt dan uh, welkom ik hij... ben ja, je dichterbij genoeg staan? ja ja jou Arno is uh, mede van, uh, de is ja. van de beat hij is dirigent van de beat pop en uh, nou en, ik was en, en jij ex voorzitter en ik ex voorzitter <laughs> ook, uh, ook oprichter en uh,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 Als het koor mij maar snapt, vind ik het verder prima. Ja, ja. ik ga het vragen aan een dirigent. Hoe belangrijk is een uh, dirigent dan bij zo'n koor? Nou, dat het, het heeft wel een functie. Ja. <laughs> ja, nou ja. Kan je dat een beetje uitleggen? Want ik zie inderdaad altijd al die gebaren. En uh, vanmorgen zag ik dat ook ergens op uh, televisie. En ik denk, ja, wat, uh, wat nemen zij daar dan van, van over, die mensen die zingen?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 Ja, ja, die zingt nog steeds bij de Alte. Klopt. Ja, ja. Ja. En de goede vriendin van Annette, daar zag ik ook laatst uh, nog steeds. Ja, meerdere. Ja, ja, ja, ja klopt. Ja, ja, ja. leuk. Ja, we hebben nog een, een aantal uh, erbij zitten van, uh, van de, vrij in het begin, inderdaad. En de rest is, uh, nou ja, aankomen we in de loop der jaren. En uh, nee, wat ik zeg, we zijn inmiddels met, uh, met ruim veertig uh, ja. mannen en vrouwen. Ik kan me herinneren dat uh, helemaal aan het begin dat wij, uh, de, de, de, toen ik dus voorzitter was, toen... Ja.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 Um, ik denk wel dat we in de kroeg net even iets meer ruimte hebben... dan we in het jeugdhuis uh, uh, hadden. Ja, dat lijkt me dus qua uitbreiding uh, zou dat inderdaad wat, uh, wat meer mogelijkheden geven... dan in het jeugdhuis. Maar in het jeugdhuis is altijd... Uh, qua akoestiek was het uh, perfect voor een koor om, om te repeteren. Dat was prima. Um, maar verder heb ik verder niet echt een, een voorkeur of zo. Nee. Okay. Nee. Zullen we even naar muziek uh, gaan, Rob? Ja, ja gaan we even doen. naar uh, rooftop, hè? Want, uh... Oh, ik wil nog, nog een paar vragen over de beachpopzingers. Oké, okay, oké. Okay. We wijzigen het. Zeker. <laughs> nou, doe ik een ander knopje. Ja, <laughs> en er is uh, de ziel van Level 42. Hier is Children's Say.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 Zingen? Blijf gewoon lekker op de radio. Zing uh, een beetje vals, hoor. Ik niks. Nou ja, ik heb er eigenlijk nooit klachten over gehad. Dus, uh, Zullen we straks even een deuntje inzetten? Nou, jij begint. Ga, de en dan al, uh, gaat reageren. Nou ja, ja. <laughs> goed idee doen we niet, uh, Arno. Ik weet niet of je ergens kan zien hoeveel luisteraars je hebt, maar ik ben benieuwd naar de spek. Gelukkig kunnen we dat niet zien. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, ja, dus, nee hoor, gaan we lekker verder praten over uh, de beatspop Ja.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 Maar mm -hmm. dan uh, in Zandvoort. Onze eigen Korendag. Ja, ja, ja, Zingen aan zee heette dat. Uh, ja. Ja. ja, dat uh, zijn we lang geleden eens, uh, begonnen. Ook weer op initiatief van, uh, van mijn schoonmoeder toen. We hebben toen een keer meegedaan aan de Korendagen in uh, uh, Amsterdam, in de Paradiso. Ja, dat was echt leuk. We hebben nog, heb nog landelijk solo gezongen. Weet jij dat nog? Ja, wat was dat ook alweer? Wat je toen? Uh, Is he really going out oh, with him? Oh ja ja, ja, ja, ja. Ja, klopt. Ik weet ja. niet of de, de zaal liep al wat leeg. Ik weet niet of dat me met de solo te maken had. Ja, dat <laughs> weet ik ook niet meer. <laughs> maar dat is het grote voordeel van dirigent zijn. Je staat altijd met je rug naar het publiek. Ja, dus dan merk je nooit wat van. <laughs> nee, klopt inderdaad. Ja. En, uh, toen hebben we na de hand, toen we ergens zaten te lunchen geloof ik. We uh, ja. het idee opgevat om zelf ook eens een korendag te organiseren.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 Nee, um, dus uh, het, het kwam veel het kwam veel arbeid op een paar mensen ja. terecht ja. En nou ja een paar wilden dan wel even wat doen ja. maar <laughs> ik ben toen een paar jaar later nog een keer uh, geweest hmm. en, uh, nou, toen was het hele beatpopzingers die die die ging gewoon ontzettend enthousiast deed mee en ja, ja dat was echt heel uh, heel leuk ja. hey en uh, privé je zit je werkt nog steeds in Den Helder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 Ja, toe dan. Maar dit is een ander nummer, hè? Is he really going out with him? Is he really going oh Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. zeker wel. Dit is niet de live versie. Is he really going out with girls down my seat? Nou, hij is zo. Oké, sowieso. Nou houden we erbij. From my window I'm staring while my coffee goes cold Look over there, wow. there There's a lady that I used to know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 Is she really going out with him? waarom jullie met z'n tweeën niet meteen begonnen met zingen. Jullie gebruikten bij de Beatspop-zingers de live-versie van deze plaat. Ja, de a cappella-versie. De, de a cappella-versie. Ja. Dit was ja, gewoon het, het plaatje. Dus zonder rege met, met de bek vol tan. De nee, ja. bek vol tan. Okay. En als dirigent nee, ging je niet mee, hè? Nee, nee, dat is ook weer zo. Maar ja, misschien een beetje oefenen, Arno. Ja, dat is... Nou. Zo op zijn tijd, Hey, uh, even een melding, want er schijnt een flinke uh, schoorsteenbrand te zijn in de Brugstraat. Hebben wij zojuist uh, vernomen. Diverse eenheden zijn inmiddels daar uh, naartoe gereden. En mocht er meer informatie over zijn, dan houden we de luisteraars daarvan uit op, uiteraard op de hoogte. Het evenementagenda? evenementenagenda. Ja, we gaan naar de evenementen. Uh, ja, Marlene Scherps, ken je die? Jazeker, hè? Ja, ja. Grappig is, die heeft met mij nog in de klas gezeten op de middelbare school. Leuk hè? Triniteitsmuseum, Zandvoort. Oké, okay, en was ze ook al Marlene? Of, uh... Nee. Oh, oké. Okay. Toen was het nog, uh, wat was het, Mark uit mijn hoofd? Zou, zou het zou wel kunnen. Ja. Uh, nou, tot en met 25 mei staat het Zandvoortsmuseum... Museum in de teken van de expressieve beeldhoudkunst van Marlene Scherps. In de tentoonstelling Sculpture Now toont de Zandvoortse kunstenaar.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 Vier keer per, per uur wordt er een show van zes minuten getoond op, uh, op het raadhuis. En dat is zeer indrukwekkend kan ik je zeggen. Oh, je, hebt ik, al, je hebt het al gezien? Ik heb hem al gezien. Okay, ja, ik wil uh, wel gaan kijken. Joh. Ja. Nou, je hebt nog uh, tot 1 maart tijd, uh, oh, Arno. Nog een week, Nog een weekje, ja, een ja. Weekje, ja, ja genoeg. Ja, snel, he. Heb jij hem al gezien? Ja. Nee, ook niet. Nee, ja. nee, nee. Dus, uh, nou, dan gaan we samen. Ja, ja half in half. <laughs> in half in Gezellig. Mag ik <laughs> maar? Ja. Dus hij is dagelijks te zien tussen uh, half acht en half negen.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 we ja. uh, zijn uh, net zoals de Beatles uh, met z'n vijven. Mm -hmm. Nee, dat klopt natuurlijk niet. Maar nee. uh, we hebben de, ik speel dan zelf uh, toetsen erbij. Uh, nou, die hebben maar de Beatles niet, hè? Die, uh, nou ja, meneer McCartney deed natuurlijk zelf wel eens wat op de piano. En meneer Lennon ook. Uh, maar ze had er vrij regelmatig een, een toetsenist bij. Uh, Billy Preston. Mm -hmm. Die... Uh,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 ja, nee, Dus ja, uh, ja. Jaren, jarenlang uh, deed je dat dan. Ik overigens, uh, wel, uh, vond het wel jammer dat de kwaliteit van het dirigeren dan minder werd. Want je, was, ja, je zat achter een piano. En Daarom zijn was, we op een gegeven uh, moment ook maar overgestapt op uh, yeah. een, een, een, gewoon een pianist erbij. In ja, plaats ja, van ja, dat, ja, dat, dat ik het allebei deed. Ja, ja. Ja, hey, en de, de krocht, heeft, uh, je zegt dat het is goed gegaan. Uh, heeft de krocht bijvoorbeeld een eigen PA? Ja. Dat betekent dat ja. je met box en een meng ja. mengtafel... En zo. Ja, die hebben een eigen systeem. Okay. Uh, daar staan met versterking en zo. Maar dat was eigenlijk voor jullie niet genoeg, begrijp ik? Nee, nee nee we hadden sowieso uh, extra monitor uh, nodig. Om het geluid zelf dan als... als uh, maar dat als, hoort eigenlijk ook bij een uh, terug... uh, goede... Goed, ja, dat, maar volgens mij is dat inmiddels ook wel, uh, wel geregeld. Dat ze dat uh, mm -hmm. uh, wat, uh, wat erbij hebben nu. Het, het, het was gewoon nog niet klaar. Mm -hmm. Uh, er mist ook nog uh, bedrading. In, of uh, snoeren echt ook letterlijk. Gewoon ah, okay. de, die waren er nog niet. En uh, uh, die dingen, microfoonstandaards waren er nog niet. Hmm. Uh, dus dat hebben we zelf allemaal uh, geregeld. Dus, uh, ja. We wisten wat we, wat we nodig hadden. Wat dus. ik heel leuk vond uh, persoonlijk. En ik denk dat, dat veel mensen dat hadden.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 Ja, zal ik doen. En alles succes. En ik hoop dat je heel veel moet optreden in Zandvoort. En kan ik je ook nog een keer komen kijken. Ja, nou ik geloof dat we gevraagd zijn om binnenkort ook een keer in Nieuw Unicum te spelen met Rooftop. Dus dat staat ook nog in de pijplijn. Oké. Nou, we gaan luisteren naar een ander nummer van Rooftop, ook opgenomen in de krocht. Ja, toen waren ze heel erg goed, toen ze deze opnamen.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 Peanuts is all very fine, but I can't show you.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 We'll